Die emancipatie naar portefeuille heeft was vanmiddag op de nieuwjaarsbijeenkomst van de belangenorganisatie COC. En daar zei ze dat homo's en lesbiennes wereldwijd steun verdienen op elk podium dat wij betreden. Een Nederlandse oud-beroepsmilitair traint jihadstrijders in Syrië. De man, Yilmaz, draagt daarbij zijn Nederlandse legeruniform. Is vanavond te zien in een reportage van het tv-programma Nieuwsuur.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 In het noorden zijn vandaag zo'n 60 ongelukken gebeurd... vooral op de A28 in Drenthe raakten veel auto's van de weg... maar ook in Groningen en Friesland waren glijpartijen. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. In de meeste gevallen glipperden de auto's van de weg... en botsten tegen lichtmasten aan of kwamen in sloten en vaarten terecht. De komende uren sneeuwde het opnieuw in het noorden... en daar kan het dan ook opnieuw glad worden op de wegen. Aan het arsenaal in Veenendaal... heeft een uitslander brand gewoed in een houthandel... Het bedrijf staat in een woonwijk. De omwonenden zijn hun huis uit en sommige van hen zullen de nacht ergens anders moeten doorbrengen. In de houthandel lagen gasflessen opgeslagen. De brandweer zegt dat die daar inmiddels zijn weggehaald, zodat die geen bedreiging meer vormen. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekt een regen- en sneeuwgebied over Nederland in het noorden en oosten. Sneeuw, natte sneeuw, komende dagen af en toe zon, maar ook winterse buien. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VP NTR Radio met Code Kloet. Goedenavond. Bijna iedere Nederlander is er wel eens geweest. Hoogkaterijnen. Het winkelcomplex dat Utrecht Centraal verbindt met de binnenstad. Je kan er niet omheen, al zou je willen. Gehaat door velen, maar ook bemind en, wat buiten kijf staat, erg succesvol... Van die mooie grote computers hebben in de jaren zestig al berekend... hoe miljoenen mensen door het kronkelende gangenstelsel zouden stromen... en waar hun geld zou blijven hangen. Hoogkaterijnen was de kroon op de wederopbouw... de ultieme koopdroom waar de mens vrij kan consumeren. Maar hoe vrij is de mens die hier loopt? En is dit wel een plek met een ziel... of meer een decor voor het eeuwige nu, nu, nu? Om dat te weten te komen blokkeerde mini-radiostation Homo Ludens... afgelopen zomer de winkelpromenade van Hoogkaterijnen... tijdens de kunstmanifestatie Call of the Mall... georganiseerd door Kunst in het Stationsgebied. Homo Ludens betekent de spelende mens... en de studio was een houten hokje van amper 8 vierkante meter... van waaruit kunstenaar Melle Smets... samen met radiomakers Matt Wijn en Martin Minkema en een groep werkstudenten, op zoek ging naar de wereld... achter het massa-massageapparaat, zoals Hoogkaterijnen werd genoemd... ten tijde van de opening in 1973. Achter de wanden trilt en bonkt een machinerie die alles stuurt... en steeds verbouwd, opfrist en herontwikkelt. Het dendert voort en duldt geen reflectie. Blikt alleen naar voren, nooit naar achteren. Behalve Radio Homoludens, dat onder de tegels en tussen de muren speurde naar alles wat echt is, voorbij het verkooppraatje. Liefde, haat, geluk en verdriet. Zoals in de echte wereld. Ik nodig u uit met me mee te gaan naar het massa-massageapparaat. Hallo, u heeft weer aansloes gevonden met het grootste radiostation van Hoog-Katarijnen. Uh. Homolulus Radio. Radio Homolus. Uh, nee, ik moest toevallig even de stad in om wat voor mijn tablet te halen. Ik denk, nou loop gewoon even een rondje en uh, toen kwam ik dit tegen. Ik denk, nou. Maar dit, staat dit ding hier altijd? Nee, ik ben uh, samen met mijn vrouw hier naartoe gekomen om wat dingetjes te kopen, maar die is, uh, die is weer wat aan het kijken. Je weet hoe het gaat. Dus toen dacht ik van, nou heb ik een ijsje. Toen zei ze, ga jij maar lekker je ijsje hierop eten. Dan ga ik nog even wat schoenen kijken. En dan gingen ze dan een dag naar Utrecht. En dan waren ze de hele dag in Hoog geweest. En dan kon je dan ook nog verdwalen. Met tassen, met boodschappen. Hoe geweldig. Nee, we kwamen lekker shoppen, lekker kijken. We zien niet zoveel leuke dames. Ja, nou, ik ben niet de enige hoor. Ja, dat laat ik oh. mij er niet over uit. Ik ben getrouwd. Kan ik nu zeggen dat het een grote zou begint te worden hier in de, in de studio? Ja, ja hoog Katharijnen ja. is eens gewoon juf van het geweest. Ja, uh, en nou. wordt het ook aan de, aan, de, aan de maatschappij doorgegeven wat ik te zeggen had? Wij willen nu luisteren. Radio. Ho. Ja, honderden mensen ontvingen we deze zomer. Midden op Hoogkaterijnen in onze kleine houten radiostudio. Tussen de winkels. Uh, een soort dorpspomp was het eigenlijk. Uh, Melle, jij bent, jij bent de bedenker van het project. De duider hè, in dit geheel. Uh, ja. En, en Matt, jij zat achter de knoppen in het benauwde regiehokje. Waar je constant kon keren. En ik probeerde wat uh, overzicht te krijgen. Want dat Hoogkaterijnen dat is zo'n onoverzichtelijk geheel. Al die mensen, al die geluiden, al die kleuren, al die reclames... Uh, de uitgang die is niet te vinden. Het is alsof je blijft steken in een soort loop. Ja, een loop, maar die is er ook uh, bewust. Hè. Het is een soort verkoopmachine die uh, al 40 jaar uh, hartstikke goed draait. En uh, ja, het is in die jaren ook zo goed geworden... dat je eigenlijk een soort... Uh, je verkeert in het eeuwige nu... Van de laatste mode. En dit is topverkoper Menno Overtoom. Directeur Hoogkaterijnen namens projectontwikkelaar Corio. We gaan ook, behalve dat we vierkante meters winkel gaan toevoegen,. gaan we ook heel veel openbaar gebied toevoegen. We gaan heel veel horeca toevoegen. Straks hebben we de Stadskamer. Dat is een plek. eigenlijk in het hart van Hoogkaterijnen. En dat zien we echt een beetje als de, de ontmoetingsplek. We willen hier een favorite meeting place van maken, zo noemen we dat dan. Hè? Een plek waar mensen heel graag uh, willen komen, waar mensen graag willen verblijven. Ja, de favorite meeting place, ja, tegenwoordig kopen natuurlijk steeds meer mensen hun spullen op het internet en niet meer in de shoppingmall. Wat die eigenlijk bedoeld is, is natuurlijk hoe blijf je geld verdienen aan al die mensen die hier voorbij wandelen. En hoe de mensen zich gedragen in die kunstmatige omgeving, in die, in die constant opnieuw aangezwengelde koopdroom, dat is natuurlijk heel interessant om te zien. We stonden de hele zomer in die looproute... tussen de winkels van Haren, Klauyer, Streeter, Coolkit, met die observatiehutje op een pleintje. Een ja, radiostudio, hè? Compleet met eierdozen, een regiehok. Uh, aan alle kanten hadden we ramen gemaakt... zodat je goed naar buiten kan kijken. En wat dus eigenlijk gebeurde is... mensen konden naar binnen komen in de studio... en dan viel al het winkelgeweld, hè, de agressie van buitenaf... Viel in één keer weg, omdat het stil was binnen. En uh, ja, tegelijkertijd konden wij zo de verhalen opnemen... van de mensen die uh, wij als passanten tegenkwamen. Radio Homo Ludens, speel in de mens. Ik ben van Radio Homo Ludens, dat is een tijdelijk radiostation hier. Waar staat dat Homo Ludens voor, wat hier op de doos staat? Over dat we hier bij uh, een, een studiootje voor Homo Ludens zitten... Dat idee heb ik dus nog nooit gehad hier. Nou, die homoludens, die mag wel wat gestimuleerd weer worden, vind ik. Als ik kan spelen, ja. En dan denk ik van, ja, maar ik wil spelen, ik wil spelen. De homoludens van de dag, hebben we die? Weet u wat het is, een homoludens? Ik hoor net dat dat een spelende mens is. Ja. Zien jullie jezelf als spelende mens? Ja, ik ben echt heel speel. Ik speel niet elke dag tikkertje, maar ik heb wel de neiging om tikkertje te spelen. Een potentiële homoludens. Homos? Radio Homo's? Ja. Heeft dat interview niet, ik, ik ben altijd homo unique. Radio Homo Ludens. Homo Ludens stond heel groot bij ons op de voordeur. En dat komt van Constant Nieuwenhuis. De kunstenaar die in de jaren zestig zich een betere wereld voorstelde. voor de spelende mens. De spelende mens, die hoefde nooit meer te werken, want dat wordt door machines gedaan. En bij die ideale wereld hoorde dus ook een nieuwe gebouwde wereld. En dat is eigenlijk dit dus. Een citaat. De meest uiteenlopende middelen, zowel technische als natuurlijke... kunnen bij het ontstaan van sferen een rol spelen. Men doorkruist koele en donkere ruimte, warme, lawaaiige, kakelbonten... hel voor sombere, lege, verstikkende ruimte... natte, winderige ruimte, onder de blote hemel, obscure gangen en stegen... misschien een grot van glas, een dwaaltuin, een vijver een windtunnel, maar ook ruimte voor sinografische spelen... en radiofonische spelen, voor psychologische spelen... wetenschappelijke spelen en erotische spelen. En ruimte voor isolement en rust. Mooi gezegd, maar uh, het is natuurlijk eigenlijk alleen maar een ordinaire koopgroot hier. Dat is het geworden. En dat studiootje van ons, dat detoneerde daar eigenlijk heel erg... Daar in, die, in die zichtlijnen van de winkels. We stonden in de weg... We, we, we genereren geen, geen omzet voor het geheel. Wat is dit allemaal voor een gekke geldverspilling? Die, die rare hut die staat hier al, ik weet niet hoe lang. Wat is het allemaal voor een raar gek... Gorio, moet, moet ze beetje zijn geld besteden. Want die staan er niet voor niks zo slecht voor. Wat is dit allemaal voor een raar? Dit heeft nergens mee te maken. We, we, is dit nou nuttig voor ons en allemaal? Nou, niet. Ik, ik loop hier zo vaak en ik stol me er gewoon aan. Het kost geld, Corio, die doet het slechte. Het is allemaal geldverspilling, man. En is het nou nog iets creatiefs of iets leuks? Of het levert het nou nog wat op? Of is het nog wat nieuws? Maar wat is het nou allemaal, joh? Allemaal geldverspilling, man. Maar er waren ook mensen die zich tegen ons aanschurkten. Ze waren eigenlijk heel blij met ons... want er waren bankjes gemonteerd aan de zijkant. En je hebt al heel weinig plekken in, op, op hokkaterreinen... waar je onbetaald mag zitten... Dus uh, die gingen allemaal bij ons zitten, een partatje eten en zo. En dan gingen wij ze een beetje pisten. Of om ze binnen te krijgen, toch? Ja, tuurlijk om ze binnen te krijgen. Dat hebben we wel verdiend. Eventjes lekker zitten. Eventjes uitpuffen. Ho, ho, daar zit iemand. Shit, daar zit iemand. Zit u met de gebakken peren of bent u in uw nopjes? Even onderuit. Zit! Zit! Zitten. U zit er tot over uw oren in. Zeg, Mat. Mm -hmm. De meesten riepen weg, hè? Hoe reageerden ja, ze? Door jouw tunes. Ja. Ja. Voor mij werden die tunes voornamelijk gebruikt uh, om mensen weg te jagen. Maar het was ook de bedoeling mensen tricken, om mensen nou, te trekken, Om mensen naar binnen te komen. Die mensen met de Dode Zee, die zaten daar ook mee. Want die konden dan niet weg, want die zaten dan onder zo'n masker. De mensen van de Dode Zee was een open winkeltje. Een ja. open winkeltje. Het zat vlak naast ons. En ja. daar zaten mensen die een schoonheidsbehandeling kregen. Die hadden allemaal komkommervelden of andere saus op hun hoofd ja. en dan, <laughs> ze natuurlijk niet weg. <laughs> Als dat De getoeter uit onze studio kwam. Hallo, zit er iemand? Nee, nee, nee. nee. Ik wil niet. Uh, nee, nee, ik wil niet praten. Soms jaagden we wellicht mensen weg met onze tunes. Nee. Maar er kwamen ook heel veel mensen naar ons toe. Ze hadden bijvoorbeeld deze tune, waarmee we vooral jongeren bereiken. Mag ik even in uw tasje kijken? Mag ik even in uw tasje kijken? <tast> oh, oh. Een rubriek waarbij we in uw tasje kijken. <tast> ja. Er zit toch vast wel iets in het tasje? Of zijn er allemaal grote geheimen bij jullie in het tasje? En dan met name katties. Zeker op donderdagavond en op zaterdagmiddag... er kwamen allemaal vooral moslimmeisjes naar Hoogkaterijnen. Jongens, meisjes, allemaal katties. En ze noemden zich dus katties... omdat hè, van Hoogkaterijnen uh, hoog op zoek naar katten. Als je een katie zoekt, de Hoogkaterijnen. BFF's, big fat Fresh. Dat is de Marokkaan, die was maandag hier. Ja, <laughs> maar ze komen allemaal hierheen, hè? Ja, maar ja, ze zitten wel echt te kijken van wat doen die twee Marokkanen hier in de ja, uh, studio. Ja. Ze breken ook bijna hun nek. Die lopen echt zo. Op. Die blijven ja? maar kijken. Ik zag net nog twee. Die ze lopen rondjes, rondjes. Het zijn ze zelf. Kat, oh, mooi, wat? Katerijn, Katerijn, de meisjes. Radio Homo Ludus. Voor iedereen die de weg kwijt is. Uiteindelijk is deze dit hele complex wel zo gebouwd dat je. Dat je dat je die weg kwijtraakt. Ja, want hoe langer je binnen bent, hoe meer je natuurlijk uh, koopt. Ik ben mevrouw Fleur. Ik kom uit Tolburg. Ik ben hier wel een beetje bekend, maar alleen CNA. Dat, heb ik nog nooit, uh, dat ben ik nog nooit geweest. Hoogkaterijn oh, is zo veranderd in de jaren, vind ik. De winkels, ja. Ik moet overal even kijken en binnenlopen. Want dit ken ik eigenlijk ook niet. Deze, uh, ja, de straatje of hoe noem je dat... Uh, dat heb ik nog niet eerder gezien. Dus zodoende ben ik eigenlijk even de weg kwijt. Ja. <laughs> ja. Dit is gewoon eigenlijk een platte grond van het gebied. En die zijn dan weer opgedeeld in torens. En hier zie je gewoon de, wat de buitentemperatuur is. Zeg, en eh, wat, wat, wat, wat, wat nee, horen we hier? Dan horen je hier? Is dus alle lucht wordt aangezogen. Het gaat door, eerst door een filter heen. Controlekamers. Gewoon een koolstoffilter gaat eerst door een uh, koolstof heen. Daar ben je helemaal geweest, hè? Ja, dat, Ach, achter die muren. Uh, precies, want uh, om dus een gelijkmatig klimaat te creëren... waar mensen zich prettig in voelen, met zo min mogelijk weerstand... Uh, zijn er dus weermakers aan de gang gegaan... om te zorgen dat die binnenwereld van Hoogkaterijnen... Het, het winkelgebied, dat dat een zo perfect mogelijk klimaat krijgt... waardoor mensen niet gehinderd raken of verstoord raken... en misschien dus uit hun roes komen. Het hun kooproes. Precies. En dit is de manier die, die daar werkt. Ja, en ook voor uh, geurtjes en dat soort dingen allemaal uh, tegen te gaan... Wat dat... Uh laat je ook weer opnieuw erin en dat, uh, dat is niet gewenst. Maar het is wel heel grappig als je naar hem luistert... wat nou eigenlijk uh, het doel is. Hè? En, uh, dus zoals zo'n constant die zich voorstelde om winderige ruimtes te maken. Nou, dat is echt uit een bozem. Kijk, als ik zeg van uh, ik wil die ruimte 18 graden hebben... en buiten is het 14 of 22 graden... en ze zetten een raam open, ja, dan gaat gelijk uh, of alle warmte naar binnen of eruit. Dus ja, dat geeft heel veel problemen. Dus voor ons is het best als de ramen gewoon dicht blijven... Want ik kan je het goed regelen. Uh, uh, tocht is verschrikkelijk. En uh, de boel op 19 graden houden, dat is nog één ding. Maar uh, ik heb een hele rondleiding gehad. Ik ben een hele dag uh, ben ik door het gebouw geweest. Van uh, niet. kelderruimte naar ah, kelderruimte. het nou, wordt wel spannend. Er is een soort stalen trap is hier. Uh... En op een gegeven moment kwam de duikboot ter sprake. Ik noem het ook maar de duikboot. Ik weet niet weten. Maar iedereen als je tegen mijn collega zegt... Ik moet naar, je moet naar de duikboot, dan zijn ze er zo. En die staat helemaal op het dak. En ze noemen het de duikboot, omdat die van binnen het gevoel geeft alsof je dus uh, 15 mijl onder water zit op een oceaan. Want daar heb je nog. Dit, dit is de duikboot. Oude meters die lopen te tikken en te brommen. En je hebt een buizenstelsel waar net een gangpad tussendoor loopt. En gigantische machines die staan te brommen en te sexy. En dan eens in de zoveel tijd, als dan de machine overveer raakt, dan niest die stoom naar buiten om dus af te koelen. Moet weer trekken? Ja, die is ook echt... Uh... Die is Je haalt de lucht weer terug uit, uit het gebouw zelf. Uh. En uh, dat is super gevaarlijke stoom, want dat is dus precies in de temperatuur... dat, uh, dat de Legionella bacteriën uh, het beste gedijt. Dus daar moet je niet doorheen wandelen, door die misstormen. En dat is gevaarlijk. Ah, nee, die nevel nee. is gevaarlijk. Je krijgt gewoon een soort wolk, iedere keer zie je... En uh, ja, daar moet je gewoon niet bij komen. Maar dit is allemaal de hardware. Maar het is ook de software natuurlijk. Hè, hoe je het hebt georganiseerd allemaal. Ik, ik op een gegeven moment ben ik uh, meegelopen met de mevrouw van de, van de schoonmaakdienst. En dat was zo merkwaardig. Want uh, elke ochtend hè, als het hoogkaterrein open gaat, is het helemaal schoon. Is de vloer helemaal glimmend helemaal schoon. Ze is allemaal, iedereen langs geweest. En hoogkaterrein is verdeeld in allemaal verschillende sectoren. En over elke sector is dan een uh, schoonmaker... Verantwoordelijk. En die heeft een soort wagentje en alles. Dat wordt allemaal in de gaten gehouden. En op een gegeven moment liep ik met die mevrouw door de hal heen. En ik zie daar een balletje liggen. Zeg maar een soort, soort, soort clownsfeestneus erachter als het ware. Zoiets, Een balletje. En die mevrouw zegt, oh dat is een calamiteit. En ze ging er zo bij staan. Met zijn schoenen in zo'n hoekje eromheen. Je kent dat wel. Met een beetje zo staan. Met af, afscherm. afscherm met de, met de schoenen en scherm zat af. En ze ging bellen met haar mobiel. En en dan bel ze dus met de verantwoordelijke schoonmaker... voor dat deel van terreinen, voor dat deel van de gang. Zeg van, uh, ja, John, we hebben hier een uh, probleem. Er is een uh, calamiteit. Er is een uh, richt hier, in, richt hier uh, bij die en die winkel. En dan kom het even opruimen. Ze bukt zelf niet om het even op te, op te ruimen. Maar, ja, maar uh, hoezo? Dat vond ze te veel werk. Nee, of dat was, zij was nee, de baas. Dat dan? zit in het systeem dus. Ja, inderdaad, zit in het systeem. Want al, dit is een calamiteit. En hij komt dus uh, dat opruimen... En dat betekent dat het allemaal opgetekend kan worden. En daar worden ze voor betaald. Daar ah, wordt betaald. Daar wordt geld verdiend. Ja, dus als jij een zuurtje laat vallen op hoger terreinen... en je loopt gewoon door en je denkt er niet meer aan... Dat heeft, dan kost dat opruimen van het zuurtje... van het plakkerige zuurtje 100 euro of zo. Dus dat is een heel duur zuurtje dan. Een heel duur zuurtje. Ja. Hoog, hoog, hoog, hoog, Katarijnen. Die schoonmakers staan in een lange traditie. In de jaren zestig, toen het gebouw gemaakt werd, uh, toen werd eigenlijk alles uitgerekend. Hè? De, uh, Bredero, de bouwer van uh, Hoog, had zelfs een speciale dochteronderneming opgezet, MPO. En die hadden. Zalen met computers. En, en het geloof daarin dat je ook alles kon uitrekenen. Dat nam echt mythische proporties aan. Dit is een filmpje uit die tijd. A large team of specialists are engineering the scheme. They have the disposal of ultra modern technical aids. ...to support them in their varied tasks. Fast computers provide substantial help... ...in preparing and keeping a check on forecasts... relative to space required for shops and office blocks... ...traffic density, costs and returns. Dus de wereld werd helemaal uitgerekend. Maar ja, waar blijft dan die homoludens? ludens? bedoel, die wil vrij zijn. En kan dat wel in een, in een computermodel? Ja, en de dagelijkse realiteit uh, was natuurlijk uh, nog veel harder... want de Utrechtenaren zagen hun stad uh, verdwijnen onder het beton. En dat riep natuurlijk een uh, tegenreactie op. De kreet die overal was, Pedro Boem. Rob Dettingmeijer was rond 1970 beginnend student architectuurgeschiedenis. En hij protesteerde tegen het oprukkende Hoogkaterijnen. Ja, Pedro Boem. Uh, een betekent... oh, bom erop? Nou ja, dat er ook... Dus echt explosies zouden plaats gaan vinden. Die je... hebben nooit plaatsgevonden. Ik heb wel uh, begrepen dat uh, er, er een mislukte... Een ja. brandje, ja, ja, ja. maar dat was alles, ja. Dus een mislukte, mislukte bommenslag ja, op een, een maquette, beetje... hè? Een... Ja, er is ook aanslag op een maquette geweest. Maar ook een andere aanslag nog? Nee, men, men heeft ook in, in, in, uh, in de buurt van het station een keer iets proberen te laten ontploffen. Maar oh, ja. dat is helemaal misgegaan, ja. ja. En wat was het dan voor, voor bommetje? Van bij, bij de, nou, seizoen... de maquette weet ik niet. Ja, het, was het bij de, de, de stationshalen ook. Ja. Uh, simpele accubakken waar je dan dingen in deed. Uh, ja, iets wat tussen het buskruid en TNT instaat. En een behoorlijke knal en vooral heel veel rook kan geven. Die, die bom is niet ontploft? Nee, nee. Maar was er ook een beetje, tenminste een beetje rook was er? Of... Uh, het is met de sisser letterlijk afgelopen. Sisser letterlijk? Ja. Hoe ja. was ze bij? Eh... Uh, we waren in de buurt, zullen we zeggen. Ja, was in de buurt. <laughs> uh, we kwamen elkaar tegen. Utrecht was een heel klein provinciestadje. Nou ja, het viel dus uiteindelijk allemaal wel mee met het bommen gooien. Maar het was wel een harde klap uh, tegen he, de computermodellen. Het kreeg een enorme optater, dat, dat geloof in die maakbare wereld. En uh, als je dan kijkt naar alle goede bedoelingen die in die plannen zaten... Hè, dus een vogelfarrière, een dakpark, uh, zitkuilen overal... Uh, lekker overdekt winkelen... bleek eigenlijk deze, deze, deze wereld uh, geschikt te zijn voor een heel ander type homoludens. De heroïnejupe. Daar is het station en daar is Terrein. Ex-verslaafde man. Hier werd je dan eigenlijk altijd opgewacht door de dealers. Als je dan wel wat gekocht had, dan kon je gelijk Terrein op om je te, om, ja, om te roken. Hè. Dat was helemaal geen probleem. Weet je, je hebt hier het stadsbusstation, het streekbusstation en daar het, uh, het treinstation. Dus hier Ook komt man. iedereen de stad binnen. Dus. Dus dit was eigenlijk het drugsloket voor Nederland. Ja, nou ja, in ieder geval van Utrecht. Ja, Utrecht had een aantrekkingskracht eigenlijk uit heel Nederland, hè? met name omdat Hoogkaterijn hier stond. Ik heb het wel eens het grootste huis van Nederland genoemd. Dat, uh, en omdat het, ja, weet je, het was 24 uur verwarmd, vrij toegankelijk en, en, ja, hè, en, en verlicht, dus ideale omstandigheden... Dat, uh, en dat had gewoon een hele grote aantrekkingskracht. Er waren ook nog wel een hele hoop forensen in... in of er kwamen ook een hele hoop forensen in... Ik zeg die gewoon, net zoals ik in het begin... vanuit een andere plaats kwamen, hier een doop kwamen halen... en dan weer terug gingen naar hun eigen woonplaats. Maar er zijn ook een hele hoop mensen die zijn hier gewoon blijven hangen. Maar de juncties zijn nu weg. De boer is uh, schoongeveegd, mark afgekikt... Ja, dus in die zin kun je zeggen: het winkelcentrum is op zijn pootjes terechtgekomen. Maar goed, wel tegen een prijs. Hè? Want er zijn geen bankjes meer. De winkelpassages gaan met sluizen dicht elke avond. Je mag niet meer bedelen. Alle gangen en de daken die zijn afgesloten met stalen hekken. Het is helemaal gladgestreken. En je kan zelfs niet eens meer normaal naar de wc. Zo, nou, we staan nu bij de mevrouw van het etablissement Gasterij PP. Hoe is uw naam? Goedemiddag, mijn mia. Mia Blok. Mia Blok is eigenaresje van een lunchroom in Hoe lang zit u hier al in Hoogkaterijnen met deze gasterij? Uh, 32 jaar. Uh, hoe is het toiletgebruik hier in het algemeen? Nou, het toiletgebruik is heel goed. Alleen het is jammer dat er geen openbare toiletten zijn. Er is alleen maar een openbare toilet bij het station. En de ondernemers in mijn gang, de meesten hebben geen toilet voor de gasten. Dus alleen maar, uh, ik ben een van de weinigen. Dus uh, mijn toiletgebruik is heel hoog. En het ergste is nog dat ze het niet vragen en ook niet willen betalen. En achter me door rennen ze naar binnen. En als ze eruit komen en ik durf te zeggen... nou, mevrouw, je had wel even mogen vragen of het kost 50 cent... dan word ik nog uitgescholden voor veel vis. Ik vind als je een, een, een, een, een verblijf hebt waar je eten of drinken verkoopt, dat je minimaal ook wel iets mag hebben waar mensen hun handen kunnen wassen of even van het toilet gebruik kunnen maken. En ik vind het heel triest, als ze bij de buren een hapje gaan eten en met het bakje en al hier naar binnen komen, mag ik hier even mijn handen wassen. Dan vind ik het heel moeilijk om nee te zeggen, maar ja, ik, ben, ik moet het wel gaan doen. Want het was op het ogenblik zo'n vijf wc-rollen per dag. En drie keer per dag de wc uitboenen. Nou, ik ben niet aangenomen als toiletjevrouw. Maandverband wat ze op de grond gooien. Lege flesjes, euh, bakjes papier. Ja, spuiten, noem het dan maar op. Ja. Onderbroeken zelfs. Ja, maar dan meestal vol, hè. Dus dat nou, is ook wel echt... heel sappig. Heeft iemand het in zijn broek gedaan? En dan gaat hij aan de overkant een schone onderbroek kopen... en dan gooit hij niet helemaal achter de pot of in de vuilnisbak. En dan denk je, wat stinkt dat daar toch? Ja, dan ga je toch maar weer eens even snuffelen. Ik had er vanmiddag nog één en die hield ik tegen. Ik zei, ja, mevrouw, het kost wel 50 cent. Ja, dat is goed. Nou, ik ga een kopje koffie inschikken, ik kom terug... en ze rent als een nood de winkel uit zonder 50 cent neer te leggen. Nou ja, dat is heel vervelend. Ja, dat is natuurlijk wel uh, erg onbeleefd, maar het is ook wel gek maken natuurlijk... dat je nergens aan de wc kan. En wat het extra frustrerend maakt, is dat hierboven heel veel wc's zijn. Want hier wonen heel veel mensen, ook op hoger terreinen, hierboven in de grote woonflats, honderden. En die lopen ook de hoger terreinen heen naar hun uh, voordeuren. en die zien dan om zich heen al die mensen met hoge nood voorbij komen lopen... terwijl ze zelf de voordeur open doen met het idee van... Hé, hè, daar dan lekker poepen dit soort bewoner. Ja, je loopt uh, midden in de winter, loop ik in mijn kopbeertje naar een roodke trein naartoe. En terwijl andere mensen allemaal in dikke jassen zitten. En, uh, en binnen drie tellen ben ik thuis, terwijl andere mensen op koude station staan te wachten op treinen. En niet één keer, maar elke dag. Né? Of bij de parkeergarage uh, hun auto gaan halen, moeten ze maar een heel stuk naar huis rijden. Ik ben dan inmiddels al thuis. En dat... Uh, ik, ik, ik, ik, ik verdenk sommige mensen die bij de parkeerautomaat staan af te rekenen die mij dan in mijn gebouw naar binnen zien gaan, wel eens uh, dat ze een jaloerse blik hebben. Dat denk ik dan wel eens. Het is een echte molret, hè, deze man. Dat kun je, kun je meteen horen. En uh, dat is dus ook het leuke aan Hoogkaterijnen. Na 40 jaar zijn er veel mensen gekomen en gegaan. Maar nu kun je dus echt zeggen dat een hele specifieke groep is uh, neergedaald. Uit. En je kan ze ook herkennen. Ze hebben namelijk geen jas aan en ze hebben allemaal een eigen winkelwagentje. Dus als je door het winkelcentrum loopt, dan zie je meteen wie hier woont. We zijn op bezoek <laughs> bij mevrouw uh, Ineke Bakker. En ik woon hier sinds uh, 2005. Met heel veel uh, plezier en, en vooral heel veel gemak. Ja, we wonen in een complex met 71 appartementen. Je spreekt elkaar op de galerij. Je spreekt elkaar bij de ledenvergadering. Je spreekt elkaar in de lift. En juist omdat alles overdekt is... mensen blijven ook uh, heel makkelijk staan om even te praten. Ik zeg altijd, het is echt een dorp. Met alle intriges en roddel. We hebben een eigen radboudkoordje van zeven oh. dames. We eten wel eens bij elkaar... Drink een bordel bij elkaar. Allemaal heel, uh, ja, echt heel darts. Ja, ook hoogkaterijnen. Natuurlijk voor gewoon de, de passant en, en iemand die daar loopt te shoppen is het heel anoniem. Maar als je zoals ik hier woont, mm -hmm. ja, is is helemaal niet anoniem. Deze mevrouw kwam ik tegen op het dak van uh, Hoogkaterijnen, waar een buurtborrel was. En samen hebben we een hele fles porten als soldaat gemaakt en zij vertelde mij haar levensverhaal. Echt ideaal, ik vind het echt, ik woon hier echt. Ik blijf hier tot ik dood ga. Ik heb me voorgenomen om mijn tachtigste dood te gaan, dus. Want heeft het leven mij nog te bieden? Ja. Ik heb alles gedaan wat God verboden Van de week heb ik een hele nacht met een andere man in bed gelegen. Ja, dan komt ik als dronk en ik viel. En als ik val, kan ik zelf alleen niet opstaan. Echt niet. Ja, hij bleef dus bij me en hij wilde ook bij me slapen. Ik, zei, ik moest best bij me slapen, niks. Ik heb niet eens gekust, helemaal niks. Nee, echt niet. En niemand hoeft het te weten. Weet je wel, het, is, het kan ook een geheim plekje zijn. Echt ideaal, ik vind het echt, ik woon hier echt. Ik blijf hier tot ik dood. Ga. Maar als je toch wat troost nodig hebt in deze betonnen wereld... dan is er één plek op hoger terreinen waar je altijd terecht kan. Het stiltecentrum naast vishandel voor een Tom City. En uh, dat stiltecentrum zit ook precies boven de plek... de oude Utrechtse grond waar eeuwenlang een klooster heeft gestaan. En dat klooster dat moest wijken voor Hoogkaterijnen. In ruil daarvoor kreeg de nonnen van dat klooster... een stiltecentrum tussen de winkels... pal boven de plek waar dat klooster heeft gestaan. En iedereen is welkom. En er is zelfs een uh, kapel. uit hier wel eens iemand begraven, vroeg ik stiltecentrumpastor Jacqueline van Dop. Ik heb het nog niet meegemaakt. Is er een keer zo'n verzoek geweest? Ja, een keer een verzoek gehad. Daar hebben we goed over nagedacht en over gesproken. Maar uiteindelijk is besloten om het niet te doen. Want ja. uh, vanuit deze kapel moet je dan door het winkelcentrum. Waarom wou die persoon ja. dat hier? Ja, Denk die je? had iets met dit gebouw. Ja, daar ga ik ook verder niet al te veel over uitweiden. Maar die had zoiets van, ja, als het kan... Maar ja, dat bleek niet te kunnen. Het is te hopen dat op een gegeven moment dat toch sowieso toch wel mogelijk is. Want het hoort toch ook bij leven. Absoluut, ja. Dat zou wel mooi zijn. Dat zou, ja, dat zou heel mooi zijn, ja. Ik denk namelijk dat mensen op zoek zijn naar meer dan alleen maar kopen. Uh, mensen zoeken ook uh, momenten van rust, bezinning, uh, de zin van het leven. Waar ben ik mee bezig? En als je daar iets aan bij kan dragen, dan is dat goed. Ja, dat is ja, dat zou mooi zijn. Als we hier mogen zijn in onze sterfelijkheid. Als de natuur haar gang mocht gaan. Maar dat kan natuurlijk niet. Hoewel, er is hier wel natuur. zij het van een heel bepaald soort. Ja, dat ligt hier bij mijn bureau, mijn verrekijker. Dit is Bert van der Linden. Die woont boven Hoogkaterijnen op de 9e of Elfde etage, dat ben ik even kwijt. En vroeger toen ik buiten woonde keek ik naar de vogels. En nu kijk ik naar alle hijskranen en wat er dus nu weer verplaatst wordt uh, en afgebroken wordt. Uh, ja, ik noem het een soort uh, de dino-park. Want uh, als je die, uh, het is fantastisch wat de moderne werkbouwtechniek produceert aan varianten en kranen. En, ja, het komt nu alleen steeds dichterbij. <middels> Het is dus wel een keiharde natuur. Mensenverjandig eigenlijk. De natuur van stalen dino's. die de boel constant afbreken, nonstop herscheppen. Zo is het landschap hier. En als je bijvoorbeeld niet hoog genoeg woont. want je kan tot 17 hoog. dan verlies je het van de bouwwoede. Hier nog een bewoner: Loes Spezerijnen. En die plannen worden ons telkens voorgelegd en telkens op een andere manier. En nu blijkt dus dat Corio, vlak voor onze neus, een gebouw gaat neerzetten... gaat een hotel worden en dat gaat boven de elfde verdieping uitsteken. Dus is ons totale uitzicht weggehaald. Dat zou tot aan de zevende etage zijn. Maar nu is het gewoon... Het wordt per, per vergadering eigenlijk, horen we dat het weer hoger wordt. En dat is heel spijtig dan is het niet leuk meer om hier te wonen. Want je hebt totaal geen uitzicht meer. En als het een hotel wordt en als je op het balkon zit... dan zitten ze de koffie uit je kopje te kijken. Dus het is helemaal niet prettig. Je bent niet meer vrij in je huis. Over die constante drive naar nieuwer en hoger... nog een keer opperverkoper van hoogkaterijnen directeur Menno Overtoom. Belangrijk onderdeel van de plannen is natuurlijk het terugbrengen van het water in de singel. Nou, een van onze buurmannen, vrouwen, zeg maar, wordt het nieuwe muziekpaleis. Nou, dan heb je straks een situatie met een nieuw hoogkaterijnen. Water in de singel, met van die trappen zo daar naartoe. En een muziekpaleis, hè, wat daarnaast staat. Nou, ik, ik heb daar al heel veel beelden bij van. Uh, in Amsterdam hebben we het Prinse Grachtconcert, zeg maar. Nou, hier, hier hebben we straks het Katelijnen Singelconcert. En dat, dat, dat, dat kan ook best organisch beginnen. Hè. Op het moment dat dat natuurlijk door een paar mensen wordt opgepakt die daar met elkaar ja. mee gaan maken. Ik bedoel, dat Goed, o, oké, maar dat betekent wat dat wat 40 jaar geleden hypermodern was, dat het nu helemaal niets meer is. Dat dat eh, vergeten is, dat het opgelost is. Dat alleen de stenen nog maar even moeten worden opgeruimd. Weekend bijvoorbeeld niet, het beroemde restaurant- en zadencomplex Hoog-Brabant, midden op Hoogkaterijnen. Helemaal juf van het in de jaren 70. Bij de opening van Hoogkaterijnen in 1973 kwam prezes Beatrix, dat een kopje koffie drinken hier. Radio Homo Ludes, koffietafel. Bronrijke, houten uit de historie van Hoogkaterijnen doen bij ons een bakkie. Nou, Mille, lekkere koffie. Ja, echt ja. veel te koffie. Hoe, hoe vindt u de koffie? Ik vind hem erg lekker. Ja? Ik vind hem erg lekker. Zeker voor de manier waarop hij gezet is. Uh, complimenten, ja. complimenten. u kan dat weten, want u bent... Uh, mijn naam is Felix Dupuis en ik ben 33 jaar lang bedrijfsleider geweest bij Hoog-Brabant. Restaurants en Vergadercentrum hier in, uh, in hoog -Katerijen. En wij zetten duizenden koppen koffie per dag. Uh, wij uh, bedienden daar uh, op goede drukke dagen. Uh, denk ik tot inderdaad ook duizend mensen, uh, uh, gasten. Dus misschien wel een half miljoen koppen koffie per jaar. Ik heb het ooit uitgerekend. Ik zou het dus eigenlijk moeten weten. Maar het waren gigantisch veel. Ja, het waren gigantisch veel. 33 jaar heeft u bij Hoogbrabant uh, gewerkt. Ja. Um, uh, Hoogbrabant bestaat niet meer. Nee. Wat was het? Ja, Het was een, uh, een toonaangevend horecabedrijf. In het midden van hoge terreinen, Bovenop. Utrecht Centraal Station, dus met een fantastische bereikbaarheid en met een, uh, ja, een scala aan, aan horecamogelijkheden. Vergaderen, uh, feestenpartijen, uh, restaurants op diverse van diverse niveaus. Het is gemaakt door een, door een Zwitserse architect... die heeft het interieur ontworpen. Mooi houtwerk, koper... gerookt glas. Het was echt... een, een heel solide, solide bedrijf. Solide materialen gebruikt. Een paar maanden geleden, toen de boeg gesloten werd, wat de... is er gebeurd? Uh, ja, wat is er gebeurd? We hadden een... een huurovereenkomst met... de eigenaar van het, van het winkel. Wij waren huurder. Wij huurden het pand. De verhuurder, Corio... zei, joh, wij hebben andere ideeën... over de invulling van die vierkante meters. En... Wat daar precies uh, ja, een rol bij gespeeld heeft, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat, uh, voor hen uh, ja, was, het, was het einde verhaal. En ook voor ons. Wat is er gebeurd met dat mooie interieur? Dat is toch bijna, dat is bijna monumenten. monumenten? Dat is, dat is echt uh, ja, gesloopt. gesloopt. Is echt, uh, met een sloophamer is dat eruit gehaald. En waar gehakt wordt, volgens Spaanders natuurlijk, zo werkt het. Menno Overtoom kan dat bevestigen. Ja, dat begrijp ik. Uh, verandering doet pijn. Uh, en we, we gaan hier veranderen. We, zijn, we zitten er volop in. En, en uh, ja, dat, dat is soms lastig. Dat begrijp ik heel goed. Voor Felix Dupuy was dit dus einde verhaal deze zomer. Ook Brabant beleefde zijn laatste dag. Ja. Ik begrijp de mevrouw die de koffie nog geschonken heeft aan prinses Beatrix bij de opening. Die heeft daar ook veertig jaar gewerkt, ja. Ja, ja. ja. Dat is een hard gelach. Dat is vreselijk. Uh, dat is, dat is je vreestal. leven is je leven. Dat is je leven. Dat was, voor die mevrouw was dat het leven, ja. ja. ja. ja. ja. ja. En dat, ja. Is, uh, dat hakt er dan ook uh, gigantisch in. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt er niet zo heel veel tijd voor om heel boos te zijn. Want je, op dat moment heb je gewoon nog uh, je gasten over de vloer. En daar, uh, nou dat hebben we elkaar ook aangekomen keken en tegen elkaar gezegd van, jongens, laten we daar tot het laatste moment uh, goed voor blijven zorgen. Oh, Hè? dat is professioneel. We wilden, voet... wilden niet dat er iemand was die merkte van, nou, uh, jongens, uh, je kan wel zien dat het hier over is. Hè? Hoe ging dat, dat laatste kopje koffie? Uh, um... Ja, dat was wel even een moment. Uh, van het, het, het gekste moment was eigenlijk het moment dat we de deur voor het, de laatste gast het huis uitliep. en de deur uh, dichtdeden. op slot. En uh, in de wetenschap dat die nooit meer open zou gaan. Dat was een heel raar, uh, heel raar moment. Ja, ja, ja. En dit overkwam veel meer bedrijven op hokker terrein in het afgelopen jaar. Uh, alleen als je hoog genoeg woont, dan kun je het bouwgeweld ontglippen. Ze woont op de 17e etage van de Radboudvesten, de Hoogste Toren. Bruno Ernst en zijn echtgenoot. Bruno Ernst is een beroemdheid, vermaard publicist en escher -kenner. Hij heeft zoveel betekend voor de wetenschap... dat zelfs een planetoïde naar hem is vernoemd. Wist u dat er een hemellichaam naar mijn man genoemd is? Planetoïde. Een planetoïde is naar u genoemd? Ja. ja. En, en, en, en, en, en, en wat weet u van die planetoïde? Wat weet u ervan? Hoe groot is hij... M middellijn ongeveer drie tot vijf kilometer. Het is een rotsblok, hè? Het is gewoon een rotsblok. En Eens even kijken, we, we, we zitten hier ook uh, nu in een heel groot rotsblok van beton. Ja. Hoogkaterijnen kan er wel tien keer in, hè, in die planeet. Ah. Oh, ja. ja. En dat ding moet echt niet hier naartoe komen, want dan gaan we er behoorlijk... Uh... Zou het het einde zijn van Hoogkaterijnen? Ja. Nou, dat, geval. Maar dat... dat is nog maar niks. Het zou het einde zijn van... Uh -huh. Nederland, Duitsland, Frankrijk. De, dat zou een enorme ravage zijn. Is, is, is de planetoiek op veilige afstand? Ja. ja, tussen Mars en Jupiter. Maar kan die niet hier komen? Nee, nou de eerste miljarden jaren helemaal. Geen kans. Maar tegen die tijd is Hoogkaterijnen al duizend keer afgebroken en opnieuw opgebouwd, hè? Ja. Absoluut. Ja. Dat ja. gebeurt al 40 de veertig jaar. Ja, als je het zo bekijkt, hè, dat elke 40 jaar alles zich vernieuwt... dan uh, uh, ja, is dus nu eigenlijk de vraag van... wordt hoog dan een echte stadswijk? Of blijven we in het permanente nu? Zoals Corio dat graag zou zien. Maar het is natuurlijk een soort Siamese honderdling. Een soort gedwongen huwelijk waar de zakenlui, winkeliers en bewoners... allemaal aan elkaar zitten geklonken door al die stenen. Ja, we zullen het zien in de toekomst. Wie weet, spelen er ooit uh, kinderen in het winkelhart... en ligt uh, oma opgebaard in het stiltecentrum. En wij van Radio Homo Ludens waren natuurlijk maar een uh, flits in dit geheel. Hè? Een flinterdunstreepje op die tijdbalk. <treeks> hè? Uh, de, toen we moesten opdoeken, was ons plekje na, nou, na vijf minuten alweer geboend. En niets, niets wat er nog aan die studio herinnert. Niks. Nou nog maar een tuentje U hoorde het Massa Massage Apparaat. Een VPRO-documentaire over het leven op en achter Hoogkaterijnen. Gemaakt door Melle Smets, Mat Wijn, Marten Minkema... en met medewerking van werkstudenten van de HKU... Hogeschool voor de Kunsten Utrecht... en de Fontis Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Eindredactie Anton de Goede. Wilt u reageren? Dan is dit ons e-mailadres. redactie.hollanddoc.nl Dus redactie. At Voor meer informatie of als u deze of eerdere uitzendingen nog een keer wilt beluisteren, ga dan naar deze website hollanddoc.nl radio. Holland Doc Radio met Cole Kroet. Er is over geschreven, er is over verteld en dat zal nog vaak gebeuren, al was het alleen maar als waarschuwing. Ik heb het over Sebrenica. Een ex-blauwhelm vertelt over zijn ervaringen in Srebrenica, in voormalig Joegoslavië. En hij vertelt over de haat tussen mensen... die voormalige buren ertoe kan aanzetten elkaar koelbloedig te vermoorden. U hoort Verhalen van een Blauwhelm, gemaakt door Gerrit Kalsbeek. Je bent een sloper. Je bent een vechter. Je bent de vijand. Ik ben in 1990 ben ik in dienst gegaan...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 wij hadden dan pakketten, die kregen we dan mee. Ze hadden kaakjes in en jam en leefpastij en spul om limonade mee te maken. Ik denk, die krijgen wat van me. Dus wij gingen op een gegeven moment rijden. We mochten weer doorrijden. En Sandra, ik had het meisje gewezen van dat ze die kant op moest lopen. En ik doe ook wat goed Dus ik er dat pakketje het raam uit. En dat meisje dat pakt dat gauw.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 Wij moesten ook, uh, toen ik in Symbrenica zat, uh, brachten we dan de vuilnis van het kamp uh, bergen in en dat werd daar uh, verbrand. En dan mocht in principe niemand bijkomen om de schijn maar uh, tegen te houden dat je eten verdeelde. Boven in die berg had je dan zomaar, van alle kanten zomaar, zaten daar uh, uh, Bosnische Serviërs en die hielden dat natuurlijk goed in de gaten.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 ja, nou, ja, dat is gewoon na, een hele nare gedachte. Is dat hè, zeg maar, gewoon mensen die zeg maar, zo'n honger hebben, zo weinig hebben, dat ze zeg maar, de vuilnis die jij weggooit, dat ze daar nog wat uitproberen te plukken. En dat, je dan, en, dat je, en dat je dan nog voor je flikker wordt geschoten ook op een gegeven moment ga je proberen om je daar zo goed mogelijk van af te sluiten. En je bent daar om een half jaar je ding te doen. En jezelf maar voorhouden. Dat je dat half jaar vol moet maken. En dat het dan klaar is voor jou. Maar ja, dat is wel heel... Het is, het is gewoon heel confronterend. heel moeilijk. Heb je veel dood gezien? Ja, we hebben. Zeg maar, zeker in het begin van het half jaar. Hebben we heel veel op en neer gereden. Van, uh, van Split naar uh, Sabrina. Omdat zeg maar, het campus moest opgebouwd te worden. Dus we hadden heel veel spul nodig. En zeg maar. Uh, Dan maakte je. Uh, in principe best wel, uh, lang, of lange rit, ja, maak je best wel lange ritten. Dan was je zeker uh, over de wegen en uh, over de bergpaden waar je overheen moest. En daar was je dan uh, drie, vier dagen mee bezig. En dan kwam je zeg maar, uh, ik denk vier of vijf uh, frontlinies uh, door. En daar zag je echt uh, wel uh, hele nare dingen. Ja. Uh, Mensen half uit elkaar? Ja, of uh, zeg maar, die op een hoopje lagen en uh, zeg maar, waar, uh, waar, niemand, uh, waar niemand bij kon. Uh, we moesten in bij het vliegveld in Sarajevo, daar moesten we ook altijd langs. En, uh, Zimera, dat was een weg en die liep uh, tussen uh, een, uh, een wijk, die liep door een wijk heen met allemaal flatgebouwen. En Zimera, aan beide zijden zaten dan uh, sluipschutters en uh, Zimera, mij, ook de mensen die in die flatgebouwen woonden, die moesten toch hun eten halen en hun drinken. En uh, Zimera, als ze de pech hadden dat ze, ge-, dat ze neergeschoten werden, er was gewoon niemand die erbij kon komen. Ja, als je neergeschoten wordt, dat hoeft nog niet te zeggen dat je dood bent. Maar eh, zeg als maar, was gewoon niemand die daarbij kon komen, daar probeerden de bewoners daar eh, zeg maar, om ze iemand weg te halen, dan eh, zeg maar, werden die ook eh, neergeschoten. Eigenlijk werden die gewoon gebruikt als een soort lokaas. Zodra je er eentje te pakken hebt, hopende dat er dan nog iemand komt om te helpen, en dan schiet je die ook voor zijn flikken. Ook gewoon om, om, om hoe absurd eh, sommige, sommige dingen, ja, hoe absurd het gewoon is. Dat mensen elkaar buren. Die mensen die hebben, ze hebben misschien veertig jaar naast elkaar gewoond en die schieten elkaar het huis uit. Dat, dat, dat keer je gewoon met je nee, met je Nederlandse verstand, eh, dat kun, kun je daar niet bij. Het is gewoon niet voor reden vatbaar.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 Uh, nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Werken bij Defensie. Je moet het maar kunnen. Dat was Verhalen van een blauw helm, gemaakt door Gerrit Kalsbeek. En dit werd eerder uitgezonden in het VPRO-programma Studio Itzerda. Dit is Holland ook Radio. Wat doen we volgende week? Nou, onder andere architectuur door andere ogen. Waarom voelt bijvoorbeeld de Universiteitsbibliotheek van Utrecht zo onaangenaam? Bestaat ruimte zonder geluid en kan dat wat je hoort een uitzicht zijn? Nou, in vier korte radiodocumentaires volgen Koen Verbraak, Katenka Beer, Joost Wilgehoff en Bente Hamel vier blinden door vier beroemde Nederlandse gebouwen. De serie, die de hele maand februari te beluisteren is... hier op zondagavond bij Holland Ook Radio... geeft een heel nieuw zicht op ruimtes en gebouwen... die velen denken te kennen. Volgende week, in aflevering 1, volgt Koen Verbraak... Hannes Walraven in de visafslag Scheveningen. Een ontwerp van de eigenzinnige Haagse architect Sjoerd Schamhart. Architectuur door andere ogen. Volgende week. Hoe overleef je in een stad waar je niemand kent... Dat onderzoekt schrijver Max Niemats in zijn prachtige nieuwe roman Doeloosheid. Hendrik komt in Wenen om te zien wat hij doet. En ik heb het boek geschreven om te zien wat er gebeurt. Wenen is het materiaal waar ik op gekoud heb. En dit is eruit gekomen. In de schaduw van toekomstige rampen. Ja, dat is het begin van de documentaire In de schaduw van toekomstige rampen van Guido Spring. Op pad met schrijver Max Niemats, een zeer interessant buitenbeentje in de Nederlandse literatuur. In 2012 verscheen van Niemats de roman In de schaduw van toekomstige rampen. En de schrijver baseerde zijn boek op de tijd dat hij in Wenen woonde, 25 jaar eerder. In 1988 ging hij een paar maanden in de stad wonen om te ontdekken hoe het is om te overleven in een stad waar je niemand kent. En Max Niemats keert in 2012 in gezelschap van radiomaker Guido Spring terug naar Wenen en laat herinneringen aan die tijd herleven. Dat dus volgende week in Holland Doc Radio. Hier nog een fragment van het slot van die documentaire. Dus volgende week in Holland Doc Radio. Ik geef u voor de zekerheid nog even ons e-mailadres: Redactie.hollanddoc.nl En voor meer informatie of het herbeluisteren van onze uitzendingen, dan is dit onze website: hollanddoc.nl-radio. Zometeen langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Ik wens u nog een hele fijne avond en ik vraag me af: zou deze muziek misschien ook iets zijn voor Hoogkaterijnen?